Onder tijd voor Bob de Vries, 324 voor Bukkel. Nou, die rijdt eigenlijk een soort uh, cooling down uh, rondje hier op die 10 kilometer. Die heeft uh, na die gouden medaille op de 1500 meter uh, heeft hij het beste eraf laten zijn. En Bob de Jong weet het al hoor, die wordt al links en rechts gefeliciteerd aan de kant. Hij weet dat hij wereldkampioen is en dat is dan wel mooi. Want Sven Kramer was natuurlijk al drie keer wereldkampioen op de 10 kilometer. Bob de Jong die gaat het nu voor de vierde keer doen. En dat uh, heeft hij een prachtige erelijst met uh, allemaal podiumplaatsen op WK afstanden waar hij aan meedeed, tenminste op de 10 kilometer dan sinds hij in Warschau uh, voor de eerste keer meedeed in 1997 aan de wk afstanden. Voor Bob de Vries is dit zijn uh, debuuttoernooi op een WK-afstander. Heeft wel wat wereldbekers dit seizoen. En nu moet hij uh, proberen om in ieder geval het podium te gaan bereiken. En dan moeten we dus vooral kijken naar Ivan Skobrev en naar Sun Lee. Hij was langzamer net dan Lee nog wel wat sneller dan Ivan Skobrev. En de rondetijden van Bob de Vries die blijven zo in de 31,5 seconden. Ja, hij beperkt de schade en ik ik zag zojuist Jillat maar ook met een vlakke hand dat hij in ieder geval op zijn schema rijdt. Ook Renate Groenewold die daar het bocht laat zien met de rondetijden. Die laat in ieder geval zien dat het nog redelijk gaat. Bukou, 32 32,5. Die rijdt nu bijna een halve baan. Achter op Bob de Vries. Ongelooflijk dat verschil. De Vries moet gewoon dat ritme vasthouden. Dat kan hij natuurlijk. De afstand zal het probleem niet zijn. Maar het is vooral het indelen van die race. Dat is moeilijk voor een marathonschaatser om zo'n 10 kilometer mooi vlak te rijden. Hij heeft in ieder geval weer een ronde in de 31, 31, 2, 31 laag. Dus een lichte versnelling ten opzichte van de vorige ronde. Verliest wel per ronde ten opzichte van seun Maar het verschil met Ivan Skobrev blijft in deze fase gelijk. En seun verloor vooral in de slotfase van zijn 10 kilometer. Dus het podium lont nog altijd voor Bob de Vries. Dat podium zit er nog altijd in. Maar die gouden medaille, die gaat naar Bob de Jong. Zoveel is inmiddels wel zeker. Daar komt Bob de Vries weer aan op weg naar de kaap van de 7600 meter. 7600 meter 31,8. Ja, dat is toch net iets te veel. Je ziet het ook aan de mond. De tong die gaat langzamerhand uit die mond. En dan uh, moet hij toch uh, iets meer uit zijn karakter halen in plaats van uit zijn uh, techniek. Daar komt uh, Bukkou. 32,5 weer. Die is uh, nog steeds aan een kansloze missie bezig. En die komt nu de bocht uit. En dan ziet hij Bob de Vries alweer verdwijnen in de volgende bocht. Zover is de voorsprong van Bob de Vries. maar het gaat natuurlijk om die plek. Het gaat erom dat hij sneller moet zijn dan Scobref. Want daar, dat is de man die hij van het podium moet afhouden. Gaat hem dat lukken? Gaat hem dat niet lukken? Dat gaat hem niet lukken, denk ik. Als het zo blijft gaan zoals het nu gaat. Want de marge die op die heeft op Scobref wordt minder en minder. En die had zo'n goede slotronde dat hij ook zo'n Oulie nog voorbij ging. Dus Bob de Vries moet er. Het... Nog voor knokken. Moet zien te versnellen. in de slotfase van zijn 10 kilometer. Dat heeft wellicht Jillet Adema. ook naar hem toe gegild. Want die wordt toch nerveuzer en nerveuzer. Want ook eens is die wereldtitel. wel binnen met Bob de Jong. Dit is ook een pupil van Jillet Adema. En twee medailles zijn altijd mooier dan één medaille. 8400 meter voor Bob de Vries. Wordt het wel of geen podium? 31-7 is het rondje van Bob de Vries. Daarmee is hij nog steeds sneller dan Scobrev. Maar hij levert wel drie tienden in in het rondje. En dat is toch net iets te veel. We kijken nog even. Na de verschillen 2, 3,5 seconden zo'n beetje is het verschil dat er nog is tussen de Vries en Skobref. Dus hij heeft nog een marge. Bukko 32 geven Ja, eigenlijk een schandelijke rondetijd voor Halvard Bukko. Ja, die komt er niet uh, helemaal niet aan te pas. Speelt helemaal niet mee op deze 10 kilometer. Misschien te veel gefeest na die 1500 meter. Of wakker gelegen van Feest in de Noren. Die uh, nachtenlang door Insel heen uh, zijn uh, getrokken. Drie rondjes ondertussen nog te gaan voor Bob de Vries: 11.30-36. Dan heeft hij nog een marge van 2,5 seconden. Uh, wat zeg ik? 3,5 seconden. Ten opzichte van Skoprecht. Maar die ging behoorlijk versnellen hoor. Aan het einde van zijn race. Maar het kan nog altijd. Dan moet hij dus binnen de 13.08 rijden. Dan is die Skobref en Seunou lief Want die reden nagenoeg dezelfde tijd. Bob de Jong moedig te maan in de inrijbaan. Paul voor onze neus. En hier is Bob de Vries nog twee ronden te gaan. Ja, wel mooi om te zien hoor, dit gevecht. En hij put putte moet uit. 31 blank is zijn ronde tijd. En dan is hij toch weer gewoon sneller. Want Skobref rijdt daar 31.07. Lee race zelfs een rondje van 33.08. Dus uh, nou, dan staat hij toch uh, goede zaken te doen, uh, Bob de Vries. Hier komt Weer. We noemen hem maar voor de volledigheid 32-6. Maar hij doet gewoon helemaal niet mee in deze wedstrijd. Ik kijk weer naar Bob de Vries. Bob de Vries op weg dus naar die medaille. Op weg misschien dus naar het zilver. Het zou wat zijn. hè? Bob de Jong 1, Bob de Vries 2. Hij verbaast mij in ieder geval met die versnelling die hij heeft doorgevoerd. Weer een rondetijd van 31 rond. Het podium longt. Maar wat wordt de kleur van de medaille als hij op het podium komt? De armen al los op de kruising. Bij Bob de Vries in deze laatste ronde van de 10 kilometer. Linkerarm weer op de rug. Daar gaat hij de laatste buitenbocht in. Nu pas komt Bukku over de finish. Die uh, wordt op drie kwart ronde gereden door Bob de Vries. Maar wat wordt de eindtijd van Bob de Vries? En wat wordt een bijbehorende plakklassering in het eindklassement? Het goud is dus voor Bob de Jong. En het wordt zilver voor Bob de Vries. Want hij blijft gewoon netjes. Koveref en Seunu voor. Prima gedaan. Met een slotronde van 32-2. Een succes voor Jillet Anema. Die daar gelijk Bob de Jong in zijn armen heeft. Een succes voor hem en zijn bandploeg. Die het marathonschaatsen wil combineren met het lange schaatsen En hier het gelijk haalt dat het toch echt wel kan. 1 Bob de Jong. Twee wordt Bob de Vries. Drie wordt Ivan Skobrev. Zij staan op het podium. En Sunu Lee mist net op een paar tiende het podium. De Olympisch kampioen wordt vierde. Bukou, ja die is ook binnen. Rijdt de zevende tijd van dit toernooi. Die viel echt heel erg tegen. Maar het is weer een Nederlands feestje. We hadden altijd de wereldkampioen. En die lijn wordt doorgetrokken. 13 wereldtitels nu voor een Nederlander. Bob de Jong op één. Bob de Vries op twee. En het publiek uit Nederland zingt nu één. Twee, drie. Maar ik denk dat dat mensen zijn die niet weten dat Arjen van der Kieft is gedisqualificeerd. En dat daardoor Ivan Skobrev op de derde plaats staat. En straks volgt nog de vijf kilometer voor de vrouwen daar in Insel. Het is zes minuten over drie. We gaan naar het uitgestelde reclame en journaal. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Heracles, Excelsior. Die bank op bij de eerste paal. Roda, AZ. Via de benen, rolt die bal dan over de doellijn. En Vitesse, hier de 1-0 voor de thuisploeg. En west langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 Het NOS-journaal. Ewout de Jong. In Japan is het stralingsniveau rond de kerncentrale in Fukushima... weer aan het dalen, dat zeggen de autoriteiten. In het complex was vanochtend een explosie. De centrale lekte vervolgens radioactiviteit... waarvan niet duidelijk is hoe sterk die was... Bij de explosie is de reactor ongeschonden gebleven, zegt de Japanse regering. De reactor in Fukushima zit in een stalen constructie en die zit weer in een betonnen betonnenomhulsel. En dat betonnen gebouw is door de kracht van de explosie ingestort. Bij die explosie zijn vier medewerkers gewond geraakt. Oorzaak was waarschijnlijk het koelsysteem dat niet meer werkte. De centrale wordt nu gekoeld met zeewater. Het regionaal bestuur heeft de evacuatiezone rond de kerncentrale vergroot naar 20 kilometer. Eerst moesten alleen mensen in een straal van 10 kilometer rond de centrale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 Premier Kan heeft een bezoek gebracht aan het gebied dat het zwaarst is getroffen door de beving en de tsunami. Hij heeft urenlang met een helikopter over de noordoostelijke regio van Japan gevlogen. Kan zei dat er sprake is van een nationale ramp zonder precedent. Het officiële dodental van de beving en de tsunami is nu 600, maar iedereen gaat uit van veel meer doden. Alleen al in de regio rond het zwaar getroffen Sendai in het noordoosten van Japan zijn langs de kust 400 tot 500 lichamen gevonden. Veel mensen zijn verdronken.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 Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. Vanavond meer bewolking, in het zuiden wat lichte regen. Morgen bewolkt met ochtends nog wat lichte regen... maar smiddags geleidelijk droger. Met gemiddelde 12 graden is het opnieuw zacht. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knoopend Muiderberg en knoopend Diemen... zeven kilometer doorwegwerkzaamheden. Verkeer voor Amsterdam kan beter bij knoopend Eemnes... Utrecht aanhouden, de A27, de A12 en de A2... A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoogmaden en dorp 5 kilometer. A27 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Hilversum, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En de A58 Bergen op Zoom Vlissingen tussen Rilland en Afrit-Ierseke, 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan?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 Advies bij een overdracht. Wij adviseren. Beke Tilberk. Radio 6 presenteert de zwarte lijst. Jouw favoriete soul en jazzplaten. Vanaf vanavond om 10 voor 10 bij de NTR op Nederland 3 en vanaf middernacht de hele week op Radio 6 Cultura 24 en Radio 6.nl. Radio 6 Soul en Jazz.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 En wie voor eind maart een spaarrekening opent en minimaal 5000 euro stort... krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op bankofscotland.nl. En om eens langs de lijn is er deze hele middag. Straks gaan we napraten over de 10 kilometer met goud voor Bob... en ook zilver voor een andere Bob. Straks ook de 5 kilometer nog voor de vrouwen... En er is ook voetbal, de Bundesliga wedstrijd tussen Bayern München... met nu nog Louis van Gaal en HSV. En er is ook wielrennen, de voorlaatste etappe van Parijs-Nice is aan de gang. Maar nu eerst de actualiteit, oftewel het nieuws, Tim Overliek. Uh, omdat natuurlijk Japan alle ogen gericht blijven... op die gehavende kerncentrale van Fukushima. Eerder vanmorgen zagen we een explosie op het terrein van die centrale. Correspondent John Veldkamp met het laatste nieuws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 Uh, dus voorlopig is het nog niet, uh, ik zal maar zeggen, extreem uh, gevaarlijk. En dat gevaar lijkt dus mee te vallen, althans op dit moment. Ook andere gebieden in Japan hebben toenemende problemen. Zo zitten grote gebieden zonder drinkwater. The ministerie zegt dat 470.000 households are without water in Ibaraki-prefecture... the de purification plants have stopped supplying. Alleen al in het westen, 107.000 mensen verstoken zijn van drinkwater. Dat komt doordat de waterzuiveringsinstallaties zijn uitgevallen. In totaal zouden miljoenen mensen in de verschillende regio's op dit moment voor water afhankelijk zijn van hulpverleners. En ook nu nog um, zijn er veel naschokken. Om kort over twee onze tijd was er een naschok van zes op de schaal van Richter. En dat merkt ook deze CNN-verslaggever. Well, Andrew, I just want to mention uh, that aftershock that uh, Randy spoke about a time ago. Um it certainly did shake. I was inside the van and uh, the, the, the van shook. After uh, aftershocks are certainly continuing. Heb Boucher waarin de verslaggever van CNN zat, bewoog hevig verteld ze. De naschokken zullen nog wel even doorgaan, verwacht ze. Henny van der Vere hier in de studio. Um, ja, dat hoort erbij. Hè? Een uurtje geleden, een, een naschok wordt het genoemd. Het eigenlijk gewoon een aardbeving 6 op de schaal van Richter. Um, dat gebeurt aan een lopende band na zo'n grote aardbeving. Maar dit was een hele grote. Ja, zes uh, op de schaal. Maar als je het vergelijkt met wat er geweest is. Uh, die aarde, die, die platen die blijven ja. natuurlijk schuiven. Het duurt even tot uh, die beweging tot rust komt, uh, is de uitleg uh, die je dan hoort op de Japanse televisie. En normaal gesproken kunnen die naschokken uh, behoorlijk groot zijn. En ook nog uh, behoorlijk wat schade aanrichten. En normaal gesproken houden Japanners daar ook rekening mee, omdat ze ja. er veel vaker mee te maken hebben. Maar in dit geval is wellicht de psychologische impact wat groter in de wetenschap dat dit 32 uur geleden is begonnen. Um, ik denk dat over het algemeen men voorbereid is op die naschokken. Uh, waar men uh, denk ik vooral bang voor is in dit geval. is Als zo'n uh, naschok plaatsvindt in zee. Dat er uh, daarna nog weer een uh, tsunami, tsunami uh, op het land afkomt. Ja, of de... Uh, over de Pacific gaat natuurlijk. En daar ja. hebben we de beelden van gezien. Zou je even hebben over die kernreactor die dus... Uh, Qua, qua de, de, de, de core, de, de, ja, de, de ja. Die, die is ongeschonden gebleven, wordt gezegd. Dus ja. wordt je meltdown, de, de smelting van die radioactieve lading, daar is, daar is geen sprake van. Is, is, kunnen we nu spreken over ja, opluchting? Of moeten we toch nog de, de, de adem ingehouden? Ja, ik ben zelf wel wat voorzichtig. Want in eerste instantie was er sprake van een meltdown. En de uh, reactor was gestopt. Volgens expert kan dat niet samengaan. Uh, wat daarna uh, is ontstaan is... Uh, uh, de kern was nog oververhit. Uh, heeft men niet kunnen koelen. En er heeft een grote explosie plaatsgevonden... waarin uh, niet alleen het uh, plafond weg is... maar zoals iedereen kan zien op uh, de filmpjes... Uh, alle muren zijn uit het gebouw geblazen. Dus daar is wel wat meer aan de hand. Maar uh, dat is maar, een groot complex, hè? Ja, maar om dit ene gebouw. Ja. Die, die, die, dat betonnen omhulsel rond uh, die kern, die is in ieder geval weg. He, dat betekent dat uh, wat hij vroeger al gelekt heeft... dat dat natuurlijk nu ook nog kan lekken. Maar uh, daar zou je een expert voor moeten hebben, denk ik. Uh, maar uh, wat natuurlijk wel opvallend is... is dat in eerste instantie uh, uh, er toch... Uh, die straal van 20 kilometer uh, ingesteld wordt. Uh, die dat, was uh, eerst 10 kilometer rondom. 10. Ja. Ja. Uh, er wordt uh, overigens ook steeds gezegd... Van, uh, de kernreactor is uh, beschadigd door uh, de aardbeving... Uh, heeft het tsunami daar dan geen huis gehouden, vraag ik me af. Uh, hè, als je nagaat dat uh, dorp in de omgeving, uh, vooral ten noorden daarvan, uh, hebben we beelden van gehad. Uh, het, uh, het staat totaal onder water. Ja. Uh, hè, dus uh, er blijven allerlei vragen en ik hoop van harte dat er niets aan de hand is. Maar ja. uh, ik denk dat we daar toch wel vragen over moeten blijven stellen. Uh, uh, ik kom in ieder geval ook bij mijn laatste vraag, want we nemen na dit gesprek uh, afscheid van u. U hebt u gisteren gezeten, vandaag gezeten. We zitten nu 32 uur na de aardbeving. Uh, wat springt er voor u nu uit, nu zeg maar, de beelden te zien zijn? Is het de omvang? Is het natuurgeweld? Is het de angst om de kernreactor? Uh, de kernreactor, uh, ik, ik denk dat we het apart moeten bekijken. Uh, de kernreactor, uh, dat zou ook op een ander moment kunnen gebeuren zonder de tsunami. Uh, de tsunami is uh, verwoestend in kracht geweest. Wat opvalt, en dat he, daar hebben we dan wel mee te maken, dat we weinig berichtgeving krijgen uit het gebied. En dat kan te maken hebben met het wegvallen van de elektriciteit, die in Japan voor een groot gedeelte natuurlijk opgewekt wordt door de kerncentrales. Dat zou ook de, de hulp. Belemmeren. Uh, vooral het gebrek aan informatie in een informatiemaatschappij als de Japanse, vind ik zeer opvallend. Uh, op dit moment nog steeds zijn mensen per mail moeilijk bereikbaar. Telefoonverkeer is ge gestoord. Uh, en wat me in 32 uur opvalt, vergeleken met 1995, is vooral het gebrek aan informatie via de normale televisiestationsmedia media, internet. In 1995 was de aardbeving bij Kobe. 6400 ja. Japanners kwamen daarbij om het ja. leven. De nacht is gevallen in Japan. Bij het krieken van de dag uh, lopen die aantal, uh, aantallen ongetwijfeld op. Henny van der Veren, Japanoloog, ik dank u hartelijk voor uw... Uh, aanwezigheid hier. Hennie, wij nemen als nieuwsredactie een uh, hele kleine dwelpauze. Ja. Maar we zijn zo rond half vier uh, weer terug als de Nederlandse militairen um, gaan landen op Eindhoven. Uh, een kwartier later zou er een persmoment zijn. En daar zijn we natuurlijk live bij hier op Radio 1 Oké, okay, wij doen nu een muzikale dwelpauze. Wake up everyone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 We'll Jason Rez, I make it all mine. Dat was ook het motto van Bob de Jong op deze wereldkampioenschappen afstanden. Hij pakte zojuist in Insel zijn tweede afstand. Gisteren won hij goud op de 5 kilometer. Zojuist deed hij dat op de 10 kilometer. Jeroen Stekelenburg sprak met de man van twee keer goud. Bob, gefeliciteerd. Gisteren was je nog kritisch op jezelf. Hoe is dat nu? Ja, ja ik nou zie dat ik 15 seconden voor heb op, uh, op Bob. Wat een uh, vredelijk gat. En uh, je rijdt hier een dik persoonlijk record... En... Ik wilde hier heel hard rijden en dat, uh, dat komt er ook gelukkig uit. Ben je tweede tijd ooit? Ja, dat, dat bedoel ik. Uh, het zal ook ik, Geloofde, Geloofden een aantal mensen niet dat het wereldrecord aangevallen kon worden. Maar hier zie je dat ik uh, nou, heel dicht bovenop zit. Ik, uh, het is weer een hoger drukgebied. De, de, de, de omstandigheden spelen niet helemaal mee. Maar goed, die wereldtitel telt en uh, die wereld, uh, dat wereldrecord dat, uh, dat zou mooi meegenomen zijn. Ja, daar staan nog wel een paar seconden weg. Maar is dit jouw beste rit ooit? Ah, dit was wel weer, weer een hele goede, het meteen goed erin en uh, ik had Lee uh, vanaf het begin uh, aardig onder controle, ik had het idee dat hij met me wilde gaan spelen. En iedere keer uh, zijn binnenbochtjes wat harder binnen doorkomen. maar hij liet hem veel te ver uh, door, uh, doorglijden op het rechte einde. Was hij wel een zorg voor jou, want hij is een racer, hij heeft nog nooit een persoonlijk duel verloren, was dat een zorg vooraf? Ah, dat, uh, dat kreeg ik vanmiddag ook nog even te horen en uh, jou niet. Nee, daar trok daar ik niet van. En, uh, in de rit heb ik er zeker aan gedacht. Ook, want ik moet hem op tijd kwijtraken. En dan ziet hij in het begin elke keer twee tiende weten winnen. En dan pakt hij één tiende terug. Nou, binnen bochten doortrekken. En uh, daar verloor hij gewoon iedere keer weer op. En toen ik hem met twaalf ronden kwijt was. Uh, dat het nou, nou goed doortrekken. Dat hij niet eens meer in de buurt kan komen. Dat was het moment. Hè? Na een kilometer of zes had je even contact met je coach volgens mij. En wat gebeurde er toen? Toen dook je achter hem en weg was je. Ja. Ja, uh, ik heb gewoon mijn eigen rit kunnen rijden, iedere keer mijn eigen ronde. En ik, uh, op het moment 12 ronden voor het eind pakte ik nog meer ontspanning op de rechte eind. Het was echt te rijden. En dat is uh, mijn grote winst geweest in die rit. Ik, uh, ik hem liet, liet glijden op de rechte eind. Hoe belangrijk is, is die ploeg voor jou? Is hier het ademen ook voor jou? Ja, die man heeft natuurlijk gigantisch veel ervaring, ook op kampioenschappen. En, uh, en dan ziet wat voor ploeg die neerzet. En, uh, Bob de Vries wordt hier gewoon tweede van de wereld. En, ja, uh... ja, in tijd derde, dat is ook een verhaal hè, die van de Kieft. Ja, ja uh... Uh, uh, uh, wij zijn gewend om met de Worldcups al regelmatig uh, transpondens om te hebben. In Stalk Leek uh, hoefden wij het niet om te hebben. Dat was zijn laatste uh, internationale wedstrijd. Misschien ik dat wat mij gespeeld, maar ik zag het uh, five, toen hij vijf ronden onderweg was, uh, had ik het al door. Wat is er zoom op Je hebt op de Wijzenzee wijze gereden, je hebt marathons gereden. Twee keer wereldkampioen, kan niet op. Nee, ja, het is één uh, ja, wedstrijdje verliezen in een jaar. En uh, er recht allemaal winnen. Zo uh, maak ik er maar weinig mee. Is dit het mooiste seizoen uit jouw carrière? Ja, absoluut. Als hij twee keer wereldtitel kon worden in 2005, dacht ik hem te hebben. En toen kwam Karel Vrij in de laatste bocht onderdoor. En dan ben je gewoon uh, continu bezig om dat nog een keer voor elkaar te krijgen. Maar die vijf kilometer, die, uh, die ligt me gewoon net niet.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 Al dus Bob de Jong, de man die Olympische medailles won en die dus dit weekend wereldkampioen wordt op de 5 en de 10 kilometer. Sebastian Timmerman, in Insel heeft Bob ook de goede medaille gekregen. Heb je het al gezien eigenlijk? <laughs> Want hij was al vergeven, ja. die 10 kilometer medaille. Ja, misschien heeft hij de gouden medaille voor de 3 kilometer bij de vrouwen op zijn ja. nek hangen. Ja, nou, ook ruilen. een medaille waarvan hij weet dat hij hem nooit gaat winnen. Die 3 kilometer wordt wel verreden bij de mannen, maar niet in uh, officiële titeltoernooien zoals deze. Uh, nee, we gaan er maar vanuit. Ook het juiste volkslied is gedraaid. Dus straks bij de huldiging, waar hij toch ook wel emotieel. Op het podium stond. Ja, dat mag hij toch ook zijn. Het is de eerste keer, trouwens, dat hij de dubbel behaalt bij weken afstanden. Hij werd al wel drie keer wereldkampioen op de 10 kilometer, drie keer eerder. Maar toen redde hij het niet op de 5 kilometer. En nu heeft hij die dubbel ook op zak. En het blijft toch mooi om naar te kijken dat Bob de Jong op zijn 34ste ja. um, zich nog zo verschrikkelijk weet te verbeteren. Dat vind ik zo knap, want hij wint niet alleen... maar hij rijdt gewoon een dik persoonlijk record. Ik bedoel, dat stond aan het begin van het seizoen op 12, 53 63. En daar heeft hij nu gewoon weer een, weer een hap uitgenomen. Dat heeft hij weer verbeterd. En dat op je 34ste, ja. hij is het nog lang niet verleden Je zegt het terecht, want hij is eigenlijk een schaatsveteraan. En dan kijk ik even naar Jeroen Straathoff. Hoe oud was jij toen je stopte? net uh, 30. En vond je toen zelf dat dat je aan het aftakelen was als schaatser? Hoe, hoe, hoe voelt dat op zo'n leeftijd? Nou, dat is een heel ander verhaal van mij. Maar uh, ik denk dat Bob nu de juiste, uh, juiste omgeving heeft gevonden... Uh, gecombineerd met zo'n marathonploeg... om, om, om die, deze stap te kunnen maken. Ja, ja. Bij jou was het dus niet per se vanwege de leeftijd. Maar kan je wel... Uh, uitleggen hoe dat, hoe dat zit bij een schaatser. Want je krijgt bij Bob de Jong nu het gevoel... dat hij in de loop der jaren dus gewoon sterker wordt. Verschilt dat dan per persoon? Ja, maar ook wel per afstand natuurlijk. Uh, een, een lange afstand uh, specialist... Die, die zit toch minder explosief als het gaat om, uh, om, om, de, om de krachttraining. Uh, en uiteindelijk uh, zie je ook wel bij sprinters soms dat ze wel ouder zijn. Dus dat wisselt enorm. Van dat per presteren nog goed ja, he, op die leeftijd. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. ja. Um, ja, bij Bob de Jong kijk je dan steeds meer naar dat, die hele palmares. Ja. Uh, wat was wat jou betreft het hoogtepunt uit zijn carrière? Want er kwam net even ter sprake, is dit het mooiste uh, jaar uit, uit, jou, uit jouw carrière? Dat is een beetje raar als je ook Olympisch kampioen bent geworden, Ja, dat, dat bedacht ik mezelf ook. Ik bedoel, je twee keer over de dubbel, zoals uh, Bob dat noemt, ja. uh, de dubbelwin is fantastisch. Maar volgens mij uh, uh, zou hij veel liever uh, Olympisch kampioen op de vijf kilometer nu een keer worden. Uh, dan, dan de dubbel winnen. Dus uh, dan zou hij het echt helemaal, helemaal rond hebben, seizoen. Over zijn, zijn schaatscarrière, als hij die vijf kilometer pakt. Uh, dit is natuurlijk een fantastisch seizoen, wat Bob natuurlijk nu draait. Ja. En, uh, maar ja, ik, ik hoop dat hij er in Sochi dan ook echt staat met, uh, met, met de dubbel dan. Ja, heb je het idee dat hij, zich nog steeds, dat hij nog steeds iets te bewijzen heeft? Er hangt om hem altijd zoiets Alsof hij niet helemaal erkend is als schaatser. En of hij zich ook niet helemaal erkend voelt. Als je het bijvoorbeeld dit seizoen um, uh, met hem hebt over Sven Kramer, wordt hij eigenlijk boos? Mm -hmm. Dan zegt ja. hij, ja, Kramer is er niet, ik ben de beste. Uh, ook dat Olympisch goud. Hij verloor, uh, geloof ik, uh, alles wat hij had. Sportief gezien, meteen na dat Olympisch goud. Geen sponsor meer, geen coach. meer. Er was alles was ineens weg. Is hij erkend als sporter? En, en doet hem dat pijn? Nou, ik, ik denk dat zoiets wel met hem meespeelt. Hij heeft natuurlijk jarenlang in de schaduw van Johnny Rommel uh, uh, moeten presteren. Ja. Uh, nou, Toen kwam Sven Kramer op het podium. Ja. Uiteraard is nog. Uh, Uiteraard, kwam er nog even tussendoor. Uh, Karl Verheijen, die hem ook af en toe uh, dwars zat. Uh, dat heeft Bob denk ik wel uh, parten gespeeld. Uh, maar Bob is altijd gewoon uh, ja, blijven gaan wat hij doet. En, en, en, uh, en in deze omgeving functioneert dat prima. Erkenning door andere sporters, want dat is eigenlijk wat je vraagt. Uh, ja, uh, ja, Bob is Bob. Zo, zo, zo hmm. kijk ik er tegenaan en zo is uh, volgens mij ook meerdere, meerdere sporters... Ja, Bob is, uh, is de lange afstandjongen en die, uh, die, die doet dit soort dingen. Ja, en is een man op zich. Ja, een man op zich. Uh, kan ze capriolen hebben, uh, over een pionnetje heen stappen. Nou, dat mag niet meer. Maar <laughs> dat soort dingen, ja, ja. Dat, dat is Bob. Ja. Bob de Jong. Straks krijgen we nog de vijf kilometer voor de vrouwen. Nu eerst gaan we naar het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Ewa de Jong. In Japan is het stralingsniveau rond de kerncentrale in Fukushima weer aan het dalen, zeggen de autoriteiten. In het complex was vanochtend een explosie. De centrale lekte vervolgens radioactiviteit, waarvan nog niet duidelijk is hoe sterk die was. Bij de explosie is de reactor ongeschonden gebleven, zegt de Japanse regering. Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami staat nu op ongeveer 600. Er wordt rekening gehouden met veel meer doden. Alleen al in het noordoosten van Japan zijn langs de kust 400 tot 500 lichamen gevonden. Ricardo Rico, die verwikkeld is in een dopingaffaire, stopt met wielrennen. In een Italiaanse krant zegt hij dat hij de wielersport misselijkmakend vindt... en dat hij barman wordt. Het Nederlandse team van Cansolai DCM ontsloeg de 27-jarige Rico vorige maand... omdat hij zelf een bloedtransfusie zou hebben uitgevoerd. En zometeen, binnen een minuut of tien, komen de drie Nederlandse militairen... die in Libië gevangen hebben gezeten aan op vliegbasis Eindhoven. Hier op Radio 1 is daar dan uitgebreid aandacht voor. Maar dat zometeen. Dit was het nieuws. Ja, het ging al over dat vliegtuig met die militairen, Tim Overdiek. Vertel. Gaan we direct door naar Jeroen de Jager die in Eindhoven is en daar verslag van kan doen. Jeroen. Tim, um, ik kan melden dat Jeroen het vliegtuig de, Jager, de Fokker 50. De Fokker 50 is zojuist geland hier op uh, de luchtmachtbasis Eindhoven. Moet nog helemaal uh, richting de aankomsthal taxiën. En ik stel voor dat wij terugkomen op het moment dat die bemanning, waarvan inmiddels de namen bekend zijn gegeven, althans. De We weten natuurlijk van de vrouwelijke piloten, Yvonne Niersman, dat ze erin zit. De andere twee mannen, Martin en Bas. Martin, luitenant ter zee, Bas, sergeant. Ook hun rangen zijn bekendgemaakt. Wellicht later ook hun achternamen. De bedoeling is dat ze dus hier naartoe taxiën richting die aankomsthal. Ontvangen worden, welkom worden geheten door de commandant der strijdkrachten van UM, Peter van UM. En uh, ja, dan uh, gaan ze even naar binnen om hun familie te zien en dan een persmoment. En wij komen natuurlijk terug als dat pestmoment er is... of als er eerder gelegenheid is om nieuws te melden. Nu voetballen. We gaan Duits voetballen vanmiddag. We hadden het al eerder over Louis van Gaal... die deze week te horen heeft gekregen... dat hij na dit seizoen moet opstappen bij Bayern München. En dus is eigenlijk vanaf dat moment elke wedstrijd interessant. Zeker de eerste die hij speelt nadat hij die mededeling heeft gekregen. Bayern München speelt vandaag de competitiewedstrijd tegen HSV... oftewel de nummer 5 tegen de nummer 7. Ragnar Niemeyer. Grote wedstrijd in Duitsland. Dat is het. derby tussen Noord en Zuid. Vouw het noorden. Bayern natuurlijk het zuiden. Tweeënhalve minuut is deze wedstrijd aan de gang. De stand is 0-0. Er is een Nederlandse inbreng bij Bayern München. Natuurlijk staat Arjen Robben daar in de basis. Dan kijken we naar de tegenstander uit Hamburg. Dan zien we daar dat El Giro Elia van de tribune is getrokken. Opeens weer in het veld is gezet. Want hij kwam er toch de laatste periode. Weinig aan te pas. Mocht weliswaar een aantal keren invallen. Want je moet het eigenlijk wel zo zeggen. Maar speelde geen hoofdrol. Hij is er bij Ruud van Nistelrooy op de reservebank. Als Bayern München achterin de bal rondspeelt. De ploeg die zo graag nog tweede zou willen worden in de Bundesliga. Maar het verschil... Met het plek 2 is toch 7 punten na 25 speelrondes in Duitsland. Maar wie weet valt het muntje vanmiddag hier wel goed voor de ploeg van Van Gaal. Die in ieder geval het seizoen mag afmaken en dat zelf verstandig vindt. Hij vindt het ook verstandig om aan het einde van de rit te vertrekken. Een jaartje eerder dan gepland. Maar dat wordt natuurlijk keurig netjes afgekocht. Nog geen grote kansen gezien na 3,5 minuut. Het is in München bij Bayern 0-0. De laatste afstand van vandaag bij de wereldkampioenschappen per afstand in Insel is de vijf kilometer voor de vrouwen. Ja, dat is dan, Sebastian, als je alle afstanden ziet die al geweest zijn, eigenlijk de eerste waar Nederland niet echt heel serieuze medaillekansen heeft, toch? Nee, precies. Nee, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, uh, het is ook een afstand waar we nog nooit wereldkampioenen werden. Wel in het verleden zeven medailles behaald. Carla Zelstra in het begin in de jaren negentig, tweede, tweede en derde. Tony de Jong twee keer derde, Greta Smit een keer derde en een keer tweede. Maar dat was het dan ook. En nu is het aan bijvoorbeeld Linda de Vries om in ieder geval te proberen in de buurt te komen van het podium. Linda de Vries die gisteren te horen kreeg dat ze mocht rijden omdat de Russin Olga Graf zich had teruggetrokken voor deze vijf kilometer. Zij richt net als de andere Russische dames zich helemaal op de ploegenachtervolging van morgen. Dat is belangrijk in Rusland. Daar hangt namelijk ook heel veel van het budget vanaf van de prestaties op die ploegenachtervolging. Dus mag Linda de Vries rijden. 23 jaar uitsmeelde haar ouders. Zijn vannacht om vier uur gaan rijden toen ze de Nieuwsorde waren rond een uur of een hier in het zonnige insel en kijken nu naar Linda de Vries die nog zes rondjes te rijden heeft. Ik hoop dat ze nog kaartjes hebben kunnen krijgen. Hoewel er iedere keer, iedere dag, een paar kaartjes, stukken vijftig uh, over zijn. En die worden dan hier voor het stadion keurig verkocht door uh, Nederlandse medewerkers van het uh, organisatiebureau. Die dan de laatste kaarten slijten. Dus zullen, zal de familie van Linda de Vries wel ergens hier op de tribune zitten. De meeste toeschouwers staan gewoon buiten hoor, in het zonnetje. Linda de Vries. Die zojuist een rondje reed van 34,5. Daarmee 4 seconden ruim sneller was dan de snelste tot nu toe. En we kijken nu weer eventjes naar een rondetijd. 34,7 blijft dus redelijk constant. Daarmee nog steeds de snelste tussentijd. Blondin die rijdt 35,1. Ivani Blondin, de tegenstander uit Canada. Linda de Vries dus bezig met een voor haar doen. Ongetwijfeld prima race. En we gaan straks wel zien hoe dat allemaal gaat aflopen straks te volgen van het schaatsen. Nu eerst weer een over Tim. Want Jeroen de Jager heeft daar het vliegtuig zien landen, zien taxiën. En Jeroen, als het goed is, staat het vliegtuig nu ook stil met de deur open. Ja, met een, op een afstand van een meter of honderd uh, staat dat toestel, die Fokker 50... die vanuit Griekenland met die drie militairen naar Nederland is gevlogen... nu stil op het platform. En ik zie de commandant der strijdkrachten, Peter van Uum, naar de trap lopen... die zojuist, uh, de deur die is open, geklapt en de trap die is uitgeklapt. En dan kunnen elk moment die drie Nederlandse militairen van die linkshelikopter naar buiten komen. Uh, het is een redelijke afstand. Mijn verrekijker vergeten mee te nemen, zul je net zien. Maar we doen ons best om te kijken of er opluchting op de gezichten te lezen is van die drie. Na twee weken gevangenschap in Libië vrijgelaten. En hier inderdaad gejuich beneden vandaan hoor ik... Want... Yvonne Niersman kwam de trap aflopen, schudt de hand van Peter van Uum. Ook Martin, van wie we de achternaam nog niet weten, naar beneden. En Bas ook naar beneden. Ze zwaaien richting de aankomsthal. maken op dit moment een praatje met de commandant der strijdkrachten. Ik weet eerlijk gezegd niet of zij elkaar al hebben gezien sinds de vrijlating. Volgens mij is de commandant der strijdkrachten... Uh, gedurende de gehele gevangenschappen in Nederland gebleven. Het zijn allemaal vragen die nog leven natuurlijk. Er zal zometeen een uh, kort persmoment zijn. Eerst zullen ze vanuit dat vliegtuig uh, richting uh, de VIP-ruimte lopen... waar de familie uh, van de drie al een tijdje op hen zit te wachten. Ze gaan nu lopen inderdaad. In hun kleding nog steeds die ze aan hadden toen ze gevangen werden genomen. Ik loop een beetje... Die kant op om ook iets meer van hun gezichten te kunnen zien. Even kijken of het daar dichterbij kan komen. Ja, ze zien er blij uit inderdaad. Nog steeds inderdaad wat ik zei, die kleding aan die ze ook aan hadden bij hun gevangenneming. Pilotenkleding, ze zwaaien opnieuw en verdwijnen nu elk moment die vip in. Hun familie staat iets verderop op het balkon. Afgescheiden van de pers. We hebben ook geen contact met ze kunnen hebben. En nu een innige omhelzing van Yvonne Niersman. Met, nou, ik mag aannemen, haar vriend. Misschien is het haar vader. Nee, het is haar vriend. Er wordt inderdaad nog een kus gegeven. In afwachting van het korte persmoment nadat ze met hun familie contact hebben gehad voor het eerst sinds 13 dagen. Harry. De Nederlandse vrouwen in actie op de 5 kilometer van Insel, Sebastiaan en Guillaume. En uh, uh, Linda de Vries die net uh, binnen is gekomen na haar uh, 5 kilometer en de snelste tijd heeft neergezet 7.14.85. En uh, daarmee blijft ze nou, een dikke drie seconden verwijderd seconden verwijderd van haar persoonlijk record. En dat is een tijd dat ze op 18 februari uh, van dit kalenderjaar reed in uh, Salt Lake City. En als je daar dan toch zo relatief dichtbij in de buurt zit... dan vind ik dat Linda de Vries het met die uh, korte aanloopperiode... want ze wist dus pas gisterenmiddag dat ze hier moest gaan rijden... Um, dat ze het goed heeft gedaan. Tuurlijk, ze was hier wel en je houdt misschien altijd wel rekening... met het feit dat je moet gaan rijden. Maar dat heeft ze dan uh, uiteindelijk goed gedaan, deze Linda de Vries. En we moeten gaan afwachten waartoe die tijd verder gaat leiden. Wat die tijd verder gaat betekenen. We gaan dadelijk kijken naar de volgende Nederlandse. En dat is de eentje die een lekkere uh, gemoedsrust is, denk ik. Dat zijn we het gisteren. Derde op de 1500 meter. Jori Voorhuis. Topsport ook vandaag in Frankrijk. De voorlaatste etappe is er van de etappekoers parijs nice Een rit over 215 kilometer met een flink aantal beklimmingen. Joris van den Berg, Tony Martin, de Duitser is de nummer 1 in het klassement. Gaat die positie in gevaar komen vandaag? Oogenschijnlijk gezien niet, Henry. Het is een bergetap op papier met daarin twee beklimmingen van de eerste categorie en twee van de tweede categorie. Maar als je als organisatie die bergen voor het grootste deel in het midden van de etappe legt, dan zou het vandaag gewoon wel eens een groepsprint kunnen worden. Jawel. De Garmin-ploeg leidt het peloton en heeft er dus zin in straks een sprintje in Bio met... Wellicht Heinrich Hausler. Twee man aan de leiding en daarbij zit de Nederlander Karsten Kroon. Goed om hem weer in actie te zien. Vorig jaar hard gevallen in de Waalse pijl. Heel hard viel hij op zijn gezicht. Bond en blauw, dik oog. In de toer was hij pas weer op toeren. In de slotetappe ging hij toen nog in de aanval. Karsten Kroon lijkt nu helemaal hersteld van een mislukt 2010. En aan zijn wiel hangt de Fransman. Een beetje onbekende Fransman Erik Bertou. De twee hebben 94 kilometer afgelegd. Hebben een voorsprong van 4 minuut 15. En zijn bezig aan de laatste Heuvel van de dag, dat is een beklimming van tweede categorie. En daarna is het nog 65 kilometer vlak en dalen richting de finish in Bio. Bayern München tegen HSV, Ragnar. HSV zeker niet minder dan de thuisploeg van Louis van Gaal. Elfde minuut. Ribery is weg aan de zijkant. Houdt hij de bal nog binnen? Krijgt hem voor de goal? Nee, de bal gaat over het dak van het doel heen. De bal is achter geweest. Kortom, de stand is nog 0-0. Er is niet gescoord. Wel één kans geweest. Voor Mladen Petric, van de twee spitsen. Want hij samen met Guerrero voorin bij HSV. Vanaf een meter of 20 met links de bal richting de hoek gedraaid. Maar die jonge, goede keeper toch wel van Bayern München. Die jonge kracht. Die pakte de bal met twee handen uit de hoek. En dus was dat de eerste, maar tot nu toe niet benutte kans in deze wedstrijd. En Haas vouwde weer via de linkerkant. Bal komt recht in de defensie van Bayern. Waar al dan niet noodgedwongen wat wissels zijn geweest. Bad Stuber zit op de reservebank bijvoorbeeld. Hij is er uh, niet bij. Breno is daar geschorst. Timo Sjoek geslachtofferd. Zo lijkt het na de nederlaag van vorige week tegen uh, Dortmund. En uh, Dat ziet er dus wat anders uit dan uh, een weekje geleden. 0-0 na zo'n 12 minuten. Door naar de volgende Nederlandse op de 5 kilometer van de WK-afstanden in Insel. Gio Sebastian. Jorien Voorhuis dus, die het zo goed deed op die 1500 meter, daar derde werd. Terwijl zij dus als vervanger was opgeroepen, ochtends omdat Marit Leenstra niet mocht rijden. Nou, dan maak je een aardige, aardige binnenkomer. Het was ook haar eerste grote medaille, haar eerste grote prestatie... op een internationaal toernooi. Ze zat er twee jaar geleden in Vancouver, dichtbij op de drie kilometer. Toen werd ze vierde. Maar nu heeft ze dus die individuele medaille eindelijk binnen. Ze neemt het op tegen de Noorse Marie Hemmer, die in een aantal moeilijke jaren omdat ze eigenlijk gewoon simpelweg niet serieus werd genomen door Pieter Mullen bij de Noren. Nu weer een beetje op de weg terug lijkt. De nieuwe bondscoach Jarle Pedersen die gelooft wel in Mari Hemmer. En daardoor heeft Mari Hemmer dit seizoen al mooie prestaties laten zien. Onder meer een persoonlijk record in Salt Lake City op deze 5 kilometer. En Jorien Voorhuis reed haar persoonlijk record een week eerder bij de WK Allround in Calgary. Op de baan is er voorsprong voor Jorien Voorhuis. We hebben 2200 meter afgelegd en met 3 minuten en 6 seconden... En 79-honderdste is Voorhuis ietsje sneller dan Linda de Vries. 33-7 rijdt ze in het rondje. Mari Hemmer op de 34 blank. En dan moet Voorhuis dat zien vast te houden. Want dan zal ze ongetwijfeld de tijd van Linda de Vries gaan verbeteren. De Vries die op dit moment rustig aan het uitrijden is. En duidelijk de, de sporen van de vermoeidheid toont naar die lange vijf kilometer. Want het is een hele afstand hoor bij de dames. Daar komt uh, Voorhuis alweer de verrassende medaille de rest, Dus uh, eerder dit uh, toernooi. Ja, nu is het geen verrassing dat ze meedoet. Ze is uh, altijd wel aardig goed op die langere afstanden. Ze werd zelfs eigenlijk, had zij Nederlands kampioen moeten zijn op de vijf kilometer. Maar daar ging zij door de lijn heen en werd ze gedisqualificeerd. Al die regeltjes tegenwoordig toch ook in het schaatsen. Maar ja, aan de andere kant, je moet je er maar aan houden. En Jorien Voorhuis deed dat toen niet. Ze ligt wel voor op dit moment dus... ...op de baan tegenover uh, Marie Hemmer. Maar het zegt al genoeg natuurlijk dat de Nederlandse dames allemaal zo vroeg op de vijf kilometer rijden. Het is geen afstand waar de Nederlandse vrouwen de laatste jaren goed in zijn geweest. Renate Groenewold wil daarom ook een ploeg gaan oprichten... ...met allemaal lange afstandspecialisten in de aanloop naar Sochi. Maar ja, of daar geld voor gaat, uh, gevonden gaat worden? Als er iemand het voor elkaar zou moeten kunnen krijgen... als groot uh, grootsteer uit Nederland... dan zou het Renate Groenewold moeten zijn. Want zij haalde wel de successen op de lange afstanden. Maar uh, of ze die ploeg voor elkaar krijgt... Ja, het blijft natuurlijk een kwestie van centen. En centen is altijd moeilijk in deze tijden. Het gaat, uh, voorlopig gaat het prima met voorhuis. Want ze heeft inmiddels wel de snelste tussentijd. Uh, dat had ze op de 3400 meter. Waar ze gewoon onder de 34 seconden dook in de ronde. En dat betekent dat ze is gaan versnellen. Ben benieuwd of ze dat ook dit rondje heeft vastgehouden. Ja, 34,00 meter. 34,3 seconden. En dan uh, betekent dat dat voorhuis nu weer wat tijd verliest. Vier tienden van de seconde ten opzichte van het uh, vorige rondje. Wel sneller nog dan uh, Linda de Vries. Daar pakt ze een aantal tienden per ronde uh, op. In deze fase van de wedstrijd. Maar ze moet toch zeker binnen de 7 minuten en 10 seconden proberen uit te komen. Wil ze nog een beetje mogen hopen op een heel aardig resultaat. Daar komt ze in ieder geval weer uit. De binnenbocht gereden. Ze houdt die rechterarm lange tijd los van de rug. Dan weer terug op de rug. En dan is ze hier na nou, 3800 meter. 35-5 was het rondje van de Vries. 34-6 is het rondje van Voorhuis. Die inmiddels al bijna 2 seconden sneller is dan Linda de Vries op dit moment in de wedstrijd. Marie Hemmer, 35 half Ja, die zakt toch steeds verder weg. Net als uh, haar uh, landgenoot Bukkel zojuist deed op de 10 kilometer. Want die liet het eigenlijk toch ook min of meer lopen. Het gaat ook niet zo makkelijk meer bij voorhuis. Dat zie je duidelijk daar uh, in die buitenbocht. Terwijl ze dan weer op weg gaat uh, naar het uh, rechte eind. Dan zie je gewoon dat ze toch moeite heeft om dat uh, tempo vast te houden. Dat het lichaam het werken echt moet overnemen van de geest van de techniek. Dat zie je goed vooral in die bocht aan. Die linker schouder die dan helemaal mee naar binnen beweegt. Op het moment dat ze die afzet en de linkerbeen onder uh, het lichaam doorgaat naar buiten toe. Inmiddels uh, ruim 2,7 seconden sneller dan Linda de Vries. Maar er moet nog meer bij voor uh, Jorien Voorhuis. Het verschil met Marie Hemmer is wel definitief gemaakt. Die is ook in de rondetijden steeds nog langzamer. Het verschil gaat groter worden. Het gaat groeien naar een meter of 70. Hier komt uh, Voorhuis namelijk al de bocht uit. En Hemmer is pas halverwege haar buitenbocht. Die staat bijna recht overeind. En heeft het moeilijk op de 5 kilometer. Maar zij weet net als Voorhuis dat er nog één ronde is. Is te laatste rondje dan maar. 36-2 had Linda de Vries. 35-6 heeft Voorhuis inmiddels 3.3 seconden voorsprong op de tijd van Linda de Vries. Marie-Hemmer rijdt 36-7. En dan moet Voorhuis dan maar op dat laatste restje energie, die laatste ronde zien door te komen. En in elk geval een fatsoenlijke tijd neerzetten. Ze zal niet echt mee gaan doen in de strijd om de medailles te krijgen. Maar straks pas. Zablikofa krijgen we nog. Beckert krijgen we nog. Dat zijn toch wel de grote favorieten. We krijgen ook nog Perstein, uh, zo meteen. We krijgen Cindy Klasse en natuurlijk krijgen we straks ook nog Diana Valkenburg de Nederlandse. Hier komt zo Jorien Voorhuis op de streep af, snelste tijd tot nu toe. 17:73 met een slotrondje van 36.1. Daar komt Marie Hemmer, slotrondje 36.3. Tijd van 7.16.85, de vierde tijd voor de Noorse. Twee Nederlandse vrouwen voorlopig op de eerste twee plekken in het tussenklassement. Maar de vijf kilometer is nog vers. We gaan even terug naar de 10 kilometer, want daar zaten bijzondere verhalen in. Natuurlijk het goud van Bob de Jong. Hij was als winnaar van die 10 kilometer de enige schaatser onder de 13 minuten... met een tijd van 12 minuten en 48 seconden. Dat wil zeggen op de officiële uitslag. Want Anje van der Kieft reed ook onder de 13 minuten. Maar hij reed zonder transponder en werd daarom gedisqualificeerd. Zeer slimmelig. Erik van Dijk sprak met Van der Kieft. Mensen skanderen 1, 2, 3. Maar zo is het niet, hè? Ja, qua tijden wel. hier gereden heb, alleen jij. Ik ben mijn transponders vergeten. Dus hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Je bent met je race bezig. En dan uh, lagen ze naast me, schaatsen aangedaan. Het ijs op stap, die transponders laten liggen. Ja, het is wel heel wrang, want je rijdt natuurlijk ontzettend goed. Ja, maar ja. ja... Weet je... Het is ook gewoon... Ik bedoel, ik ben niet alleen op die baan. Je ziet duidelijk of iemand ze wel of niet om heeft. Dus ja, ik had zo moeten doen. En uh, ja, Ik had gehoopt dat iemand me gewoon gecontroleerd had. Dus je, ja, je, je verwijt het niet alleen jezelf? Nou ja, goed, uh, het, het ligt in eerste instantie aan mij, maar aan de andere kant, ja, misschien had ook iemand uh, oplettend ogen te kunnen uh, corrigeren, zeg maar. Wanneer uh, had je door dat het fout zat? Pas toen ik gefinished was, onderweg niet aangedacht, gewoon met mijn race bezig geweest. En of je nou wel of niet met transponders rijdt, je rijdt even hard, dat maakt echt geen bal uit. Je had natuurlijk een moment van euforie, en wanneer ging die euforie weg? Dat ik uh, op het bankje kwam bij, uh, zeg maar, waar mijn jackie lag. Zag je ze ook liggen, of niet? Nee, nee, de laagste niet. Maar, uh, ja. Maar goed, het moet je in ieder geval wel een goed gevoel geven dat je zo hebt gereden op het moment dat het er echt ook om draait. Ja, nee, nee, ik heb me gewoon uh, gefocust en gericht op deze wedstrijd. En Salt Lake was al een hele goede. en de verhouding was dit een nog betere race. Maar, uh, ja, nu heb ik er uh, waarschijnlijk niks aan. En dat, dat baalgevoel is natuurlijk groter dan het, uh, het fijne gevoel van nou, ik heb wel gepiekt op het goede moment. Nou ja, ik weet niet. Aan de andere kant, uh, ik bedoel, mensen gaan die tijd waarschijnlijk niet vergeten. Ik bedoel, om me heen. Maar aan de andere kant betekent dat wel uh, ja, heel wat nadelen. En dat geeft moed richting de uh, de route die je in bent geslagen? Ja, dat sowieso. Alleen ja, het, uh, het wordt er allemaal niet makkelijker van, want je hebt geen uh, WK-uitslag op je lijstje staan. Dat was Anja van der Kief, Tino Straathof. Je hebt meegeluisterd naar wat hij te melden had... na die toch wel ja, rare, domme fout. Wat, wat vind je ervan als je hem zo hoort? Ja, het is natuurlijk, uh, hij probeert uh, een, een excuus te vinden, zeg maar. Het is natuurlijk zijn, uh, zijn eigen schuld geweest... dat hij dus de transponders niet omgedaan uh, heeft. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het voor hem wel consequenties kan hebben... richting de toekomst. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat een, een derde plek op een WK. Dat levert in zijn geval natuurlijk ook gewoon uh, een, een status op uh, als, als, als sporter. Een A-status ja. ja. waarschijnlijk. En ja, dat, dat zorgt voor gemakkelijk richting, uh, richting Sortsi toe -werken. Ja, en die regel op zich, hè, daar hadden we het natuurlijk straks ook al over. Maar je hoorde, um, volgens mij was het Bob de Jong die het net zei, al eerder zeggen dat het niet helemaal gewoon is om die transponder altijd te dragen. Is dit dan niet heel erg zwaar gestraft dat je... Meteen wordt gedisqualificeerd. Ik kan me zo voorstellen, als iedereen al jaren gewend is... om bij elke wedstrijd die transponder op te doen... Ja, ja ik begreep ook van het verhaal van Bob... Uh, echt inhoudelijk zit ik niet in... maar dat het vooral uh, bij internationale toernooien zo is... en dat het uh, in Salt Lake helemaal niet het geval was. Ineens niet meer hoefde? Nee. dat hoefde het niet. Dus, nou, van de uh, kieftijd natuurlijk sowieso al niet heel veel... deze lange baanwedstrijden. Nee, dat klopt. En, maar ja, um, we hebben het de hele middag al over. Regels zijn regels, die moeten we handhaven. En ja, daar moet je ze gewoon omdoen, klaar. Ja. En dat vind jij als voorzitter van de Atletencommissie. Dus ja, ook. Ja, de, de, de regels zijn er om nageleefd te worden. De regels zijn op de juiste manier opgesteld te worden. En ik hoop ook dat de sporters uh, daarin gekend zijn. Nou, we kennen natuurlijk het, helemaal de regels rondom uh, over de streep, over de, over de, over de lijn gaan. Um, dat zou wel vaker moeten gebeuren. Als sporters gekend worden in waarom worden regels toegepast. Ja. En dan zou je ook heel veel begrip al hebben van als sporter zijnde waarom de regels zijn. Ja. Heeft uh, Sebas en Gio Diane Valkenburg het goede pak aan? Transponder om? Is ze nog niet <laughs> ja. op een blokje gaan staan? Enzovoort, enzovoort. Nee, Voorlopig uh, we hebben we de hele checklist uh, afgewerkt. <laughs> dat is misschien het uh, makkelijkste inderdaad om dat zo te gaan doen. Gewoon aan de hand van een, een checklist. En voorlopig heeft ze nog geen overtredingen gemaakt. Nee, het heeft geloof ik ook wel te maken die invoering van die transponders uh, met die problemen die er een paar jaar geleden waren met de tijdwaarneming toen in Calgary Simon Kuipers duidelijk eerder over de streep kwam dan Johnny Davis. Maar Johnny Davis is sneller tijd kreeg en sindsdien hebben ze uh, ook dat transponder-systeem erbij en wordt er in eerste instantie gekeken met naar het oog het uh, elektronisch oog en dus de punt van de schaats maar ja, die staat niet altijd op het ijs en daar wordt dan die transponder-tijd voor gebruikt daarom heb je ook heel vaak dat tijden nog met een paar honderdste worden gecorrigeerd de tussentijd van valkenburg uh, is niet gecorrigeerd die staat gewoon naar 2600 meter nu op uh, zo'n viertiende langzamer dan de tussentijd van jurien Val voorhuis valkenburg natuurlijk ook al een medaille dit toernooi tweede op de 1500 meter achterwust en voor Voorhuis. En ze ligt een uh, behoorlijke uh, lengte voor op Katrien Matscherot... als zij drie van de vijf kilometer erop heeft zitten. Ze rijdt nu uh, rondje van 33-2 en is daarmee de snelste in de tussentijden... op die drie kilometer. En als je dan even kijkt naar die tussentijden... Ja, dan zie je toch dat uh, de Nederlandse dames het uh, voorlopig goed doen. Maar ja, we praten in wezen, we zullen het niet zeggen de B-groep... maar in ieder geval wel uh, de eerste groep, uh, de minst belangrijke rijdsters. Want de sterke vrouwen krijgen we straks... in. ...in het volgende kwartet ritten dat we nog gaan krijgen. De volgende vier ritten. Maar goed, voorlopig dus Voorhuis de snelste tussentijd. Dan Linda de Vries en dan Marie Hemmer. Hier komt Voorhuis. We nemen nog even een tussentijd van, wat zeg ik, Valkenburg. We nemen nog even een tussentijd van haar mee. Rondje 33-3. Daarmee is anderhalve seconde sneller dan Jorien Voorhuis. Sport en nieuws gaan hand in hand deze middag, in. Om meteen door te geven aan collega Jeroen de Jager... die aanwezig is bij het persmoment met de drie militairen. op vliegbasis Eindhoven. Zoals jullie ziet zijn wij erg blij, want we hebben hier een, een crew terug. Achter de tafel hebben gebeuren, de drie piloten plaatsgenomen. Met ook de commandant der de strijdkrachten. Uh, naast hem zit uh, de bemanning. De luitenant ter zee uh, Yvonne Niersman zal namens de bemanning even het woord voeren. Naast haar zit de luitenant ter zee, Martin Streefland. En daar nog weer links van zit de sergeant Bas Burger. Er zullen geen details worden verstrekt over de operatie zelf. Het gaat nu even puur om het feit dat ze dus inderdaad weer op Nederlandse bodem zijn. De regering heeft in elk geval een Het zal een hele strakke persconferentie worden. Heel kort zal die de jok zijn. De bemanning Na zal niet veel kunnen zeggen. Want alles wat ze de kunnen de zeggen kan gebruikt worden. Vragen en kan de minister van Defensie de voor de, de, de, de, de voeten lopen. Want die minister van Defensie moet nog een feitenrelaas leveren aan de Tweede Kamer. Als de piloten hier te veel zouden zeggen. dan zou dat door dat feitenrelaas heen kunnen fietsen. generaal En. Even kijken, volgens mij moet ik nu deze microfoon hebben. Generaal van Umen, commandant de commandant der strijdkrachten, neemt het woord. Dames en heren, allereerst mag het duidelijk zijn dat we heel erg blij zijn... dat de drie collega's terug in Nederland zijn. En ik kan u verzekeren, zij zijn ook heel erg blij en hun families ook. Um, we zijn verheugd dat ze in goede gezondheid hier zijn... Maar ik heb ze net in de ogen gekeken. Ze kijken ook heel goed uit hun ogen. Uh, ze zitten lekker in hun vel en hebben net al even uh, met hun familie contact uh, mogen hebben. Ik wil ook van hieruit iedereen bedanken van Defensie, van Buitenlandse Zaken. Collega's die fantastisch werk hebben gedaan en hard hebben gewerkt... om uiteindelijk de drie collega's hier weer in, uh, in Nederland te hebben. Ik wil ook uh, zeker uh, uh, daar dank uitspreken naar Malta... En naar Griekenland. Uiteindelijk uh, hebben Griekse collega's jullie vanuit Libië teruggevlogen naar Griekenland. En uh, jullie hebben niet gelijk nee gezegd, begreep ik. <lacht> ja. Dus ook dank uh, aan die landen voor de steun die we hebben gehad... Uh, om uiteindelijk een goede afloop uh, van dit proces te hebben. Er zijn eerder vragen gesteld waarom uh, wij uh, onze drie mensen... nog een dagje in Griekenland hebben gehouden. Bij missies dan, uh, laten we mensen die terugkeren ook... Eerst adapteren, zoals wij dat noemen. Even stoom afblazen, tot jezelf komen, tot rust komen, voordat we naar huis gaan. Uh, nou ja, jullie drie hebben wel een hele inspannende en uh, bijzondere periode meegemaakt. Dus leek het ons uh, heel goed om eigenlijk dat proces uh, zo te laten lopen, zoals we dat altijd doen. Daarbij uh, hebben we ook de kans gehad om een medisch-sociaal team met jullie te laten spreken... Um, en eigenlijk uh, kwamen die tot dezelfde conclusie... wat ik als uh, uh, alleen maar in jullie ogen kijkend kon vaststellen... dat jullie uh, het heel goed maken. En daardoor konden we dat beperken tot één dag. We hebben dat ook uitgelegd aan de families... en die uh, begrepen heel goed dat het voor jullie ook het beste was... om dat op, uh, op zo'n manier te doen. Dan is zojuist al aangegeven dat uh, de bewindslieden... hebben een brief aan de Tweede Kamer uh, toegezegd... waarin uh, uitleg zal worden gegeven over alle operationele zaken... Uh, van de periode uh, van deze actie met het vervolg. Dus uh, op die operationele zaken kunnen we nu niet vooruitlopen. Dus ik vraag uw uh, begrip daarvoor. Dan zou ik willen zeggen dat uh, het tijd wordt dat Yvonne de microfoon krijgt... en een uh, korte verklaring uh, aflegt uh, namens de bemanning... En Daarna zullen we u de gelegenheid stellen om uh, vragen te stellen. Uh, we, begrapen, we vragen er begrip voor dat dat ook niet al te lang zal zijn. U zult begrijpen dat ze liefst zo snel mogelijk terug willen naar hun familie. Ik vraag dan ook uh, uw begrip voor het feit dat wij verzoeken... dat u na deze persconferentie ook respect heeft voor het feit... dat die families met elkaar willen zijn, rust willen hebben. En wij verzoeken u dan ook allen om hen met de rust te laten... Als laatste wil ik dan nog zeggen dat ik heel veel dank wil uitspreken naar iedereen in Nederland... die steunbetuigingen heeft gegeven voor de drie die hier zitten. Uh, dat heeft de families en ons in ieder geval heel veel goed gedaan. Dank u wel. Ja. Ja. Dank u wel. Uh, goedemiddag. Ik wil graag uh, namens uh, onze manning uh, Martin en Bas en mijzelf uh, ja, nogmaals benadrukken... dat wij ontzettend blij zijn dat we vandaag weer terug zijn hier in Nederland. Uh, we willen graag alle mensen bedanken voor het uh, fantastische werk zoals de generaal aanhaalde, voor, uh, uh, om ons terug te krijgen uit Libië. Al onze collega's van Defensie, uh, alle mensen van buitenlandse zaken, uh, zeker ook uh, alle mensen van de ambassade in Tripoli. Uh, de Griekse overheid, die hebben een grote belangrijke rol gespeeld uh, bij onze vrijlatingen. Um, de, we weten dat er heel erg veel werk voor nodig is geweest... Om